Zes uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Nederlandse terreuronderzoeken rechtstreeks naar Amerikanen. tunesië presenteert kabinet van Nationale Eenheid. En Nederlands schaaktalent verslaat nummer één van de wereld. De Nederlandse politie en justitie houden de Amerikaanse ambassade nauwgezet op de hoogte van lopende onderzoeken. Dat blijkt uit de Wikileaks-documenten die in handen zijn van de NOS. Zo worden de namen van Nederlandse terreurverdachten doorgegeven zonder dat de VS daar een officieel verzoek voor indient. Dat gebeurde onder meer bij de arrestatie van twee terreurverdachten in de zomer van 2004. En ook bij de arrestatie van twee leden van de Hofstadgroep in het Haagse Laakkwartier later dat jaar. Soms wordt de Amerikaanse ambassade al geïnformeerd... terwijl de huiszoekingen nog bezig zijn. Verder blijkt uit de documenten van Wikileaks... dat er FBI-agenten bij het KLPD werken. Uit de Wikileaks-documenten blijkt ook dat de Nederlandse topambtenaar... de Verenigde Staten heeft geadviseerd... om een Afrikaanse rebellenleider te laten vermoorden. De rebellenleider in kwestie is Joseph Kony... die met zijn verzetsleger van de heer dood- en zaait in Oeganda, Congo en Sudan. Onze amerikanen geeft Nederland vaker ongezouten zijn mening aan bondgenoten... blijkt uit het document van Wikileaks. In Tunesië is het nieuwe tijdelijke kabinet van Nationale Eenheid gepresenteerd. Daarin zijn ook drie leiders van de oppositie benoemd... onder wie de leider van de Marxistische partij, Shebby. De huidige ministers van Middellandse Zaken, buitenlandse Zaken en Defensie... houden hun post. Ook de minister van Financiën wordt herbenoemd. Dat betekent dat de belangrijkste posten bezet blijven... door leden van de partij van de gevluchte president Ben Ali...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 Minister Donner wil in elk geval nu via de GGD's onderzoek doen... naar kindermishandeling buiten de school- en thuissituatie. Daarvoor heeft hij geen medewerking van moskeebesturen nodig. Het herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft 1,5 miljoen euro subsidie gekregen... om het huis van de kampcommandant te renoveren. Met noodreparaties moeten houtrot en lekkages aan het dak van het huis worden tegengegaan. Uiteindelijk krijgt het gebouwtje een glazen overkapping. Het huis wordt niet toegankelijk voor bezoekers. Het commandantshuisje is het enige gebouw dat is overgebleven van kamp Westerbork. Minister Donner probeert nog voor 1 juli de huurwet te wijzigen... om het zogenoemde scheefwonen aan te pakken. Van scheef wonen is sprake als het inkomen van iemand te hoog is voor de huur van zijn of haar sociale huurhuis. Door die huur met 5% extra te verhogen, bovenop de inflatie, wil Donner de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Op het koren schaaktoernooi heeft het Nederlands-Russische talent Anesh Giri de nummer 1 van de wereld verslagen. De 16-jarige grootmeester uit Rijswijk versloeg de noor Magnus Garlsen met zwart in 22 zetten. Giri, die een Nepalese vader en een Russische moeder heeft, geldt als een wonderkind. Vorig jaar won hij het B-toernooi op Kouris. Dit jaar mag hij voor het eerst meedoen in het A-toernooi. Het was na drie wedstrijden in het toernooi de eerste zegen van Giri. Zijn eerste twee partijen speelde hij remise. Het weer nog zwaar bewolkt, regenachtig in de loop van de avond wordt het droger. Morgen van tijd tot tijd regen bij een temperatuur van een graad of 6. De dagen daarna droger en iets kouder, maar wel meer zon. ANUB ah, verkeersinformatie Er staat in totaal 220 kilometer aan file. Dat is veel meer dan gebruikelijk. En dat komt omdat de spits rond Rotterdam erg problematisch verloopt. De A13 is namelijk voorlopig dicht richting Rotterdam door een uitgebrande vrachtwagen. Die afsluiting is tussen Delft en de afrit Berkel en Roderijs. Alle wegen die aansluiten op de A13 lopen vast. En ook de route via het Westland, ook daar heeft het verkeer veel vertraging. Um, omdat de A13 dus dicht is, raden we aan om richting Rotterdam om te rijden via Gouda over de A12 en de A20. Helemaal filevrij is dat niet, maar het is de, ja, de, eigenlijk de beste optie op dit moment. Op De A13 van Rotterdam naar Den Haag staat ook file voor Delft-Zuid 4 kilometer. Ook daar is voorlopig nog één rijstrook dicht. Bij Rotterdam zijn ook files ontstaan door de perikelen op de A13... Het begint al op de A16 bij Ridderkerk, richting Rotterdam... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 10 kilometer. En de A20, Gouda, richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Kleinpolderplein, 11 kilometer. Toegang tot een wereldwijd netwerk van fiscaal juristen... of een uitnodiging voor een intiem diner met inspirerende sprekers. Een bijzondere private bank biedt u beide. Inzingen de Beaufort.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 8 over 6, goedenavond. Het is lezen en herlezen, checken en dubbelchecken. Maar het graven in de 8000 Wikileaks documenten wordt beloond. Het nieuws. De Amerikaanse ambassade blijkt toegang te hebben gehad... tot vertrouwelijke Nederlandse justitiegegevens. Dat valt op te maken uit de ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade in Den Haag... die via Wikileaks openbaar worden gemaakt. Matthijs van der Wiel. Het is juli 2004. Bij de ambassade van Israël ziet de mareschaussee dat de inzittenden van een zwarte Peugeot 205 het gebouw aan het filmen zijn. De auto wordt gevolgd en de bestuurder wordt aangehouden als hij niet handsfree begint te bellen. De inzittenden blijken Nederlandse Saoediërs te zijn. Ze hebben ook de Amerikaanse ambassade en belangrijke Nederlandse gebouwen gefilmd. Officieel mogen de Nederlandse autoriteiten hier niet zoveel over kwijt. Maar uit een van de telegrammen van de Amerikaanse ambassade blijkt... dat een politieman toch een fax stuurt naar de Amerikanen... met de persoonsgegevens van de mannen en hun mobiele telefoonnummers. Er staat bij... We geloven dat deze fax een onrechtmatige onthulling is... en daarom vragen we of de bron kan worden beschermd. Later, zo blijkt uit de telegrammen, worden ontwikkelingen in dit onderzoek... bijna real-time doorgebriefd naar de Amerikanen... Iets vergelijkbaars gebeurt ook na de arrestatie van een lid van de Hofstadgroep. De Amerikanen krijgen vertrouwelijke gegevens en operationele informatie van de politie. Een jaar later, in oktober 2006, staat in een telegram. De ambassademedewerker heeft rechtstreeks toegang tot de antiterreureenheid van het Korpslandelijke Politiediensten. Waardoor hij betrokken kan worden bij alle antiterreuronderzoeken. Ja, het verbaast mij wel, omdat dit eigenlijk de eerste keer is dat dit zwart op wit uh, blijkt. Uh, er zijn natuurlijk al lang vermoedens geweest dat uh, Nederland en Amerika een meer dan nauwe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 Daarmee uh, eigen opsporing op te starten of misschien wel uh, het onderzoek te sturen uh, door bijvoorbeeld uh, zelf mensen te benaderen. Het gebeurde jaren geleden. Terrorisme was iets nieuws in Nederland. Na 11 september wilde Nederland de VS graag helpen in de strijd tegen terreur. Dat is denk ik wel een motief geweest en op zich is dat motief begrijpelijk, maar als gezegd dat... Is nog steeds niet een motief dat je. Uh, die je kunt uitvoeren. zonder dat je daarvoor een wettelijke grondslag uh, hebt. Aldus advocaat en hoogleraar. internationaal strafrecht. Geert-Jan Knops. Minister De Jager. van Financiën is bereid. om meer geld te storten. in het Europees Noodfonds.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 Ja, ik zie niet in waarom dat nodig zou zijn. Dat noodfonds is bedoeld voor eurolanden die in de financiële problemen komen. Minister De Jager praat vanavond met zijn Europese collega's... over eventuele verhoging van dat noodfonds. Christ Ossendorf in Brussel, de minister van Financiën... zegt nooit zomaar iets. Hè. Was dit nou opmerkelijk wat hij zei? Ja, toch wel hoor. Maar hij probeert het inderdaad wel heel omvloers te zeggen. En uh, vooral ook te zeggen wat hij allemaal niet doet. Hè. Geen verdubbeling van dat noodfonds, maar toch wel redelijk revolutionair. Uh, het verhogen van het noodfonds en in die zin is dat revolutionair. Minister De Jager heeft dat lange tijd, maandenlang tegengehouden hier in Brussel. Samen met de Duitsers, want Nederland heeft geen zin om dat fonds te verhogen. Heeft altijd gezegd er is geld zat, dus dat gaan we niet doen. Dus in die zin uh, toch wel nieuws nu hier die, bij het binnenlopen van de vergadering... Uh, zijn analyse is eigenlijk, uh, hij zegt het altijd, is heel technisch. Uh, we willen dat fonds hebben. En dat moet een chic, goed, betrouwbaar fonds zijn met een triple a rating En om die rating te hebben en ook echt waar te zijn... en la voor lage rentes geld te kunnen lenen... moet je heel veel geld, vele miljarden, in kas houden. Ja, en geld dat je in kas houdt kun je niet uitgeven. En als we straks Portugal of Spanje moeten redden, moeten we het wel uitgeven. Dus moet er geld bij... Is dat namelijk nou schot voor de boeg wat hij zojuist dan zegt? Hij vergadert vanavond met zijn Europese collega's. Vindt hij daar dan al, zoals hij misschien nu al weet, medestanders? Nou ja, dat, dan, dan ga je er een beetje vanuit dat het een ideetje is van de jager. Hè? Maar het, het, is echt, het is echt, de jager gaat eindelijk door de pomp... na heel lang aandringen van anderen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft al weken geleden gezegd... dat fonds moet verhoogd worden. Uh, de Europese Centrale Bank heeft erop aangedrongen... en de afgelopen week heeft de Europese Commissie... Barroso nog eens nadrukkelijk gezegd... jongens, als je geloofwaardig wil zijn als Europa... moet je ook in staat zijn om landen te redden als, het, als de nood aan de man komt. En daarom moeten er vele miljarden bij... Nederland heeft dat tegengehouden en nu zegt de jager... ja, we willen er toch over nadenken. En dat doet hij samen met de Duitsers. Dus er is hier wel een soort opluchting... dat dat verzet van die belangrijke rijke landen... als Nederland en Duitsland wat soepeler wordt. Want uh, er wordt toch langzaam maar heel zeker gewerkt... hier naar een soort groot, alomvattend nieuw plan. Bij de volgende top van regeringsleiders zal daar al sprake van zijn... Het is echt een veel alomvattende plan om de euro te redden. En daar wordt nu heel hard aan gewerkt. En dat Nederland daar nu aan mee wil werken, dat wordt hier met uh, hartelijk ontvangen. En wanneer is die volgende top, Chris? Dat is 4 februari. Dan moeten uh, de regeringsleiders het eens worden over een manier om de euro uh, uh, te redden op dit moment. En ook nog daarna komt er in maart nog echt een heel groot plan om een soort permanent mechanisme op te zetten. Er wordt er langer over gepraat en daar hebben ze het hier nu ook over in de voorbereiding. Om dat mechanisme heel streng te maken met voorwaarden waar echt iedereen van gaat duizelen. Chris dank je. Straks morgen gaat het gezondheidscentrum in Moerdijk open voor werknemers die nog steeds klachten hebben. En die denken dat die klachten door de brand van bijna twee weken geleden worden veroorzaakt. Maar is het verkeer met Wijnand Spaan. Er is een compleet verkeersinfarct ontstaan op de wegen rond Rotterdam en Den Haag. Dat komt omdat de A13 richting Rotterdam helemaal dicht is bij de Afrik Berkelijn Rode Reis. Er is een vrachtwagen uitgebrand. En dat komt vandaag niet meer goed, want uh, waarschijnlijk blijft de weg tot 9 uur vanavond afgesloten. Nou, op alles wat aansluit op de A13 loopt het inmiddels vast. In de spits die voor het overige vrij normaal verloopt. In totaal 200 kilometer aan file. Maar ja, de meeste files staan dus bij Rotterdam en Den Haag. Op De A13 vanuit Den Haag. 12 kilometer tussen het knooppunt Prins Klausplein en de afrit Berkel en Rode Reis. Um, Ja, daar is de weg dus dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Gouda. Of de A12 en de A20. Maar helemaal filevrij is dat inmiddels uh, niet meer. Dan de A13 van Rotterdam naar Den Haag voor Delft-Zuid 4 kilometer. Ook daar is één rijstrook dicht. En door de problemen op de A13 loopt het inmiddels ook vast op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en knoopend Terbrechtseplein 10 kilometer. Want aansluitend staat het vast op de A20. Richting Hoek van Holland tussen Nieuwkerk aan de IJssel en knoopend Kleinpolderplein 10 kilometer. En om het verhaal compleet te maken is er verderop een ongeluk gebeurd bij Maasdijk. Daar staat 3 kilometer file en daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdijk. Morgen dus, dan wordt vlakbij het afgebrande chemiepak in Moerdijk een gezondheidscentrum geopend. Daar kunnen werknemers uit de buurt zich melden als ze klachten hebben die mogelijk verband houden met de brand. Het kliniekje zit in een voormalig havenkantoor en is opgezet door de GGD-arts Henk Jans. Trudy van Rijswijk kreeg van hem een rondleiding. Het is eigenlijk een soort bedrijfskantine waar je in binnenloopt. Was het ook een bedrijfskantine, meneer Jans, hier? Hey, het was een kantoorruimte uh, die, die vrij stond en dat kwam uitstekend uit. Want we uh, zochten een aantal ruimtes waar we snel een, uh, ja, een polykliniekje konden inrichten met deskundigen. Uh, om zo goed mogelijk de klachten op te vangen en vragen op te vangen van mensen die hier op bedrijven uh, werkzaam zijn. En die, uh, ja, die klachten toch heel snel relateren aan de achtergebleven verontreinigingen. We staan hier voor een grote foto... En uh, daar zie je het bedrijf uh, waar het allemaal te doen was, chemiepark in het midden. Daar de bedrijven rondom. mij. wij zitten er nu hier vlakbij. Wat hebben die, die mensen die hier uh, in de buurt zaten? Wat, wat hebben die voor klachten? Nou, dat is echt een heel palet aan, aan klachten van uh, huidirritatie met blaasjes, hoofdpijn, vermoeidheid uh, sinds een aantal uh, dagen. Uh, op een gegeven moment kregen we meldingen dat iemand uh, of een aantal mensen een gele tong hadden. Nou, allerlei rare klachten waarvan we niet direct de relatie konden leggen met de achtergebleven verontreinigingen. Ja, toch, hè, als je zo bij 10 bedrijven 100 klachten hebt, ja, dan moet je daar wat mee doen, want anders gaat dat aan eigen leven leiden. En je wilt toch dat die mensen met het gevoel kunnen gaan, ik werk hier gezond en ik werk hier veilig. En eh, de verontreiniging is goed afgeschermd en die levert geen risico op. Maar stel, u hebt hier honderd mensen met een gele tong, ik ja. noem maar wat. Dan zou je kunnen zeggen, dat is ze toch wel toevallig dat die allemaal hier zitten. Dat moet er iets mee te maken hebben. Nou, daarom is het denk ik belangrijk dat een, uh, een echt deskundige bedrijfsarts uh, die daar ook... Uh, ja, eigenlijk meer weet op het gebied van gevaarlijke stoffen... die ook heel duidelijk het, op basis ook van de informatie die wij hebben uit het veld... de klachten kan beoordelen en een uitspraak kan doen... of het wel of niet in een relatie met elkaar is. En een ander punt is de lange termijn. Als er nu mensen zijn die ja. zich hier melden... ik neem aan dat je het ergens opslaat... Ja. En blijkt over een jaar of tien is er toch wat aan de hand. Dan hebt u in ieder geval de overeenkomst tussen al die mensen. Nou ja, we nemen ook een vragenlijst af eh, waarin we een en ander uh, vastleggen. En kunnen we in ieder geval misschien iets zeggen over die tussentermijn? Ja, ik, hallo. De dus Hallo. Nou, eerste dag en geloof ik al aardig wat te doen als ik het zo bekijk. Hè? Ja, tot, uh, tot nu toe heb ik al drie mensen gezien. Terwijl het centrum nog niet officieel geopend is. Dat uh, gaat morgen pas gebeuren. Maar desondanks hebben we toch wat mensen die uh, binnenkomen lopen. En die helpen we dan. Zijn ze ongerust? Ja, er zijn een aantal mensen die zijn ongerust. Die, die, die roepen van ik ben altijd gezond geweest. En uh, na die brand heb ik allerlei klachten gekregen. En ik wil toch voor de zekerheid even laten kijken... of er mogelijk een relatie zou kunnen bestaan tussen mijn klachten en uh, het gebeurde. En tot nu toe, de drie mensen die ik gezien heb, ja, die hebben wat klachten. Maar het is nog niet helemaal duidelijk of we daar een relatie met de brand kunnen leggen. U zit hier aan tafel. Uh, oh, ze hebben ook voor limonade gezorgd, zie ik, en lunchpakketjes. U hebt zich aangemeld. Werkt u hier in de buurt? Ja, ik werk hier in de, in de buurt. Het is hier ongeveer 600 meter vandaan. En ik had last van uh, irriterende ogen en uh, van mijn keel en mijn neus. Maakt u zich zorgen? Je weet niet wat de nasleep is van, uh, van deze brand eigenlijk. Ik bedoel, ik heb toch ook dichtbij sloten gestaan. En uh, ik heb toch ook die dampen. En die zien er heel raar uit. Die zien er heel raar uit. Ja. Ik, ik heb de dampen geroken. En ja, ik heb de brand eigenlijk uh, van, van dichtbij gezien. Dus het is toch. Uh, als er meer mensen met, met dezelfde klacht komen. Ja. kan het wel in verband worden gebracht. Uh, misschien waarschijnlijk met, uh, ja. met de brand. Ik vind uh, ja, dat ze daar goed mee bezig zijn. om daar aandacht aan te besteden. ook bij de mensen zeg maar. Dat de medewerkers van andere bedrijven hun, hun verhaal ook kwijt kunnen. En morgen is de wachtkamer geopend. Tunesië heeft een nieuwe voorlopige regering gekregen. Maar daarmee is nog niet alle onrust voorbij. Er staan lange rijen voor de winkels in Tunis. Deze mevrouw heeft al drie dagen geen brood meer kunnen kopen. Dus dat moet nu, terwijl ze eigenlijk naar haar werk moet. Ze staat al drie uur in de rij. Maar wat moet ik anders, vraagt ze. Straten zijn afgesloten met rollen prikkeldraad. En overal zijn tanks en politiebusjes. Het lijkt wel oorlog. Toch is er hoop. Een groepje mannen, het zijn er zes, steekt twee vingers omhoog. Overwinning voor de echte Tunesiërs, roept er één. We komen nu in een tussenfase, zegt deze meneer. In de nieuwe regering zullen ook mensen zitten van het oude regime. We hebben die ervaring nu nodig. Dat is helemaal logisch, zegt hij. Maar hierna krijgen we een regering die is gekozen door het volk. We hebben volop hoop voor de nieuwe regering. Dat ze iets doet voor het Tunesische volk. Toch werd ook vandaag weer gedemonstreerd. Weg met de bende, roept de menigte. En weer werden er traangasgranaten afgevuurd. Dat is nog niet voorbij, Moestaf van Oepi, voormalig Midden-Oosten correspondent Nee, het zit er niet naar dat uh, met deze overgangsregering die nu gevormd is... Uh, dat uh, de zaak nu weer stabiel gaat worden in Tunesië. Ik, uh ik twijfel dat ten zeer. Het heeft vooral te maken met uh, dat er een aantal ministers zitting hebben in de nieuwe regering. die eigenlijk allemaal gelieerd zijn aan Ben Ali, de verdreven president. En dat is nou precies niet datgene waar heel veel mensen de straat op zijn gegaan. Die wilden juist afrekenen met het vorige regime. Ja. En uh, nou ja, het ziet dat er naar uh, ja, uit dat de premier, die eigenlijk ook uh, onder Ben Ali heeft. Uh, heeft uh, gezeten, heeft gediend... dat hij een uh, regering heeft gekozen waarbij dus nou ja uh, oude ministers zitten... die, uh, die eigenlijk uh, een ontslag hadden moeten aanbieden. Maar er zijn ook andere ministers toegetreden. Het is wel uniek voor Tunesië dat er nu eigenlijk voor het eerst... drie oppositiepartijen deelnemen aan de regering. En dat is op zich goed nieuws. Uh, maar uh, vandaag is er weer gedemonstreerd, juist om ervoor te zorgen dat er niet eh, ja, leden eh, van de oude regering weer zitting zouden nemen in deze nieuwe regering. En dat geeft dus een beetje aan, denk ik, eh, dat we de komende dagen rekening moeten houden met, ja, met nieuwe demonstraties. Want in hoeverre kun je echt spreken van een eenheidsregering, zoals vandaag het nieuws tot ons komt? Nou, er is niet zozeer sprake van een eenheidsregering. Gewoon simpelweg omdat eigenlijk de situatie op dit moment voornamelijk... Uh, uh, onder controle is uh, van het leger. Het is het leger die bepaalt eigenlijk op dit moment... wat er in Tunesië gebeurt. De premier is voornamelijk ook uh, naar voren uh, gebracht door het leger. Door de stafchef van het, uh, van het leger. En de oppositiepartijen hebben, zijn erbij gehaald... om vooral ook proberen de straat tevreden te stellen. En uh, het leger moet geredineerd gredineer, hebben van... Moest luister, we hebben eigenlijk nog twee maanden te gaan tot aan de verkiezingen, tot aan die vrije verkiezingen... die gehouden zullen worden. En, maar het land moet wel geregeerd worden... en dat kunnen we niet overlaten aan mensen, de oppositie... die eigenlijk geen enkel ervaring heeft met het besturen van een land. Zeker niet als je elke keer verliest... omdat de president met meer dan 99% van de verkiezingen... Ge... wordt gekozen. Dus in, dus in die zin kun je zeggen... Van, nou, aan de ene kant is het begrijpelijk... dat er oude gedienden, ook onder Ben Ali... nu ook in die nieuwe regering zitten... Maar uh, de mensen zullen niet blij zijn. Het is heel snel gegaan. Hè? Het begon in december, eind december. Uh, met een straatverkoper in Tunesië. die zichzelf in brand stak. Dat escaleerde naar die demonstraties. En nu was er ook een bericht over een Egyptenaar. die zichzelf op die uh, diezelfde manier heeft gedood. Ja, dan denk je: 1 in één is twee, kan dat? Of is dat uh, heel heel nou, jou, sterker nog: het is niet alleen maar. er is vandaag iemand in Egypte. er zijn vier in Algerije. die zichzelf in brand hebben gestoken als protest voor hun eigen voor hun situatie. En eh, vooral protest tegen die enorme werkloosheid, tegen repressie. En vandaag ook iemand in Mauritanië. Eh, dus wat je ziet is dat er... Ja, eh, Mohammed eh, eh, Bouzizi, eh, dat is de Tunesiër die zichzelf als eerst in brand heeft verzoken, nu eigenlijk als een soort martelaar door het leven gaat. Hij is het symbool geworden voor heel veel van de Arabieren... die eigenlijk ook op die manier uit willen geven... aan, zeg maar, aan hun ontevredenheid over het regime. En je ziet dat er eigenlijk... Ja, dat er steeds meer ook in andere landen protesten komen. We zagen vandaag weer opnieuw protesten in Jordanië... voor de zoveelste keer tegen de hoge voedselprijzen. Uh, kortom, dit krijgt, uh, ja, dit krijgt navolging. Ja, maar als zo'n tragisch voorbeeld doet volgen... in hoeverre kan zo'n olievlek van incidentele uh, demonstraties... iemand die zichzelf in brand steekt, daadwerkelijk leiden tot... Uh, grotere demonstraties, met als gevolg van wat er in Tunesië is gebeurd. Dat, dat moeten we zien, uh, afwachten of dat echt gaat gebeuren. Het heeft te maken met twee uh, belangrijke uh, dingen. Als die situatie zich in Tunesië stabiliseert... en het leidt inderdaad tot een echte democratie... dan zullen de mensen zich gaan roeren in de rest van de Arabische wereld. Want dan willen ze eigenlijk hetzelfde als in Tunesië. Als de instabiliteit voortduurt in, in, in Tunesië... er komt meer bloed, er vloeit meer bloed, meer onderdrukking... Ja, dan zullen de regimes in de Arabische wereld met harde hand proberen... elke vorm van, ja, van opstand uh, uh, uh, zullen ze die opstand willen proberen neer te slaan. Wat vergeefs is gebeurd in, in Tunesië. In hoeverre zijn de mensen daar echt toe aan democratie... of hebben ze werkelijk geen idee wat hen te wachten staat... bij eventuele vrije verkiezingen? Nou, ik denk dat de mensen wel degelijk toe zijn aan democratie. En uh, het feit al dat ze de straat op zijn gegaan om juist dat op te eisen... Uh, geeft aan dat mensen wel behoefte hebben aan vrijheid. Dank je, Moestaf Hoekby. Het water is weg in de Australische stad Brisbane. Duizenden vrijwilligers ruimen de troep op die het water heeft achtergelaten. En mensen kunnen nu eindelijk de schade opnemen in hun woningen. Vandaag staat in het teken van een grote schoonmaak...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 Deze water, dicht de schoenen aan. Can we get huis your house? Yeah. Because yeah. what does it look like now? I mean, everything's gone. Yeah, we ripped up the linos had to go, the carpets had to go. Obviously, unfortunately, foundations have been knocked out. So this house may not last. We, there's a good chance this one will just have to be En in het huis is goed te zien hoe vernietigend het water heeft toegeslagen. De moddervlekken zitten tot 1,50 meter ongeveer. En dit huis is op de eerste verdieping.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 Ik I've running on adrenaline and nothing else. Ik heb I'm having trouble sleeping. Um just purely because of the stress. It's been really stressful. Um, and we just now just want it, I want it over and done with so we can just go and not look back. Ze willen het zo snel mogelijk achter zich laten. Maar dit is geen sprint, maar een marathon en het zal misschien nog wel jaren duren voordat alles volledig is hersteld. Robert Portier over de grote schoonmaak Down Under. Met als laatste duws de aanklagers van het Speciale Tribunaal voor Libanon, zijn Leidsendam gevestigd, hebben maandag vanmiddag zojuist een ten laste legging ingediend tegen verdachten van de moord op de Libanese premier Al-Hariri. Die aanklacht is verzonden naar de rechter Daniel Fransen van het tribunaal. Dat heeft het Hof zojuist laten weten. En daarmee komen we aan het eind van het NWS Radio 1 Journaal. Zo direct de avondspits van WNL. Presentatie in handen van Petra Grij. Ik wens u een heel prettige avond. Radio 1, het NOS-journaal.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 De zaak ligt sinds oktober stil, nadat de rechters waren weggestuurd... vanwege de schijn van partijdigheid. En het waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Erwin Krol. Af en toe regent, mot, regent het nog een klein beetje. En vooral rond het IJsselmeer en op de Wadden is lokaal mist. Vanavond verandert daar heel erg weinig in. Vannacht denk ik vooral in het zuiden wat regen. In het noorden en het midden zijn er lokaal enkele opklaringen. Dan kan er echt mist ontstaan op een aantal plaatsen. Ik denk dat de temperatuur ligt rond een graad of drie in het zuiden. Zullen het er vijf of zes zijn. En morgen overdag veel bewolking. Het begint nevelig en grijs in de ochtend zeker. Dus en hier en daar is ook mist. Dat kan problemen opleveren in de spits. En voor de rest is het een bewolkte en tamelijk regenachtige dag. Alleen de noordelijke provincies blijven droog. Het waait nauwelijks. In het noorden wordt het een graad of vier. In het zuiden zullen het er zeven zijn. Woensdag lijkt een beetje... Op uh, morgen, ik denk dat de temperatuur iets naar beneden gaat. En dan de rest van de week, donderdag en vrijdag, is het bewolkt. S'nachts vriest het licht, overdag ligt de temperatuur een graad of 2 boven nul. En in wekeinden dan veranderen de temperaturen niet. Maar dan komt er weer neerslag en ongetwijfeld zal dat de neerslag zijn. ADW ah, verkeersinformatie Er staat in totaal nog 160 kilometer aan file. Dat is heel veel voor dit tijdstip op maandagavond. En dat komt omdat er op de wegen rond Rotterdam... een compleet verkeersinfarct is ontstaan. De A13 richting Rotterdam is namelijk voorlopig dicht... bij de Afrit Berkel en Rode Reis. Is daar een vrachtwagen uitgebrand en die heeft ook het asfalt beschadigd. Voorlopig blijft de weg daar dus dicht. En alle wegen die uitkomen op de A13 die lopen ook vast. Net zoals de route via het Westland is ook geen goede optie op dit moment. Da A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat 12 kilometer voor de Afrit-Berkelijn-Rode Reis... bij de wegafsluiting. De andere kant op loopt het vast voor Delft-Zuid 4 kilometer. Daar is één rijstrook dicht. De A16 breda richting Rotterdam. Voorknoop ter Brechtseplein 10 kilometer. Dat komt door de grote drukte op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Eerst bij Rotterdam Centrum 10 kilometer. En verderop is een ongeluk gebeurd. Tussen Vlaardingen-West en Maasdijk staat file. De weg is daar helemaal dicht. En voor Maasdijk staat 6 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijssel. Energie is peperduur geworden en... Nou, ze hebben me één keer gezegd... Oh, you are Dutch, you are a bit like us. En dat is wel handig als je zaken wil doen met een land dat zich helemaal blauw moet bezuinigen. Zometeen de ambassadeur in Engeland daarover. Goedenavond en welkom bij WNL's Avondspits. Vanavond tot 7 uur vanuit de studio in Amsterdam. Tientallen euro's duurder worden uw energie- en waterrekening dit jaar. Dat heeft Vmw berekend op basis van de kabinetsplannen en wat er in de markt gebeurt. Vmw is een kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke grootverbruikers. En de directeur Hans Grunveld is bij mij hier aan tafel. Welkom meneer Grunveld in de uitzending. Uh, welk bedrag staat er straks op mijn energierekening? Dat is moeilijk te zeggen, want dat hangt af van, van veel factoren. Waaronder bijvoorbeeld de dagelijkse wisselende elektriciteit en gasprijzen. Maar zeker is dat die, dat bedrag enkele tientjes per jaar duurder zal zijn... hoger zal zijn dan afgelopen jaar. En voor bedrijven, grootverbruikers? Nou, Dan praten we al over een, een bedrag wat veel groter is. En met name voor de energieintensieve industrie in Nederland... zal dat bedrag tonnen hoger zijn. En dan, dan heb je het bijvoorbeeld over een ziekenhuis of zo? Dan hebben we het over, over grote ziekenhuizen... maar ook over grote industriële ondernemingen... Zoals u weet hebben wij in Nederland vrij veel energieintensieve bedrijven... zoals staalfabrieken, aluminiumfabrieken en uiteraard een hele grote chemische sector. En dat levert grote bedragen op op de energierekening ook van die bedrijven. Hoe komt dat? Nou, er zijn eigenlijk drie oorzaken waarom de, de energiekosten gaan stijgen. Op de eerste plaats is dat de, zijn dat de vastgestelde netwerkkosten. De kosten die wij met z'n allen betalen voor het gebruik van de transportnetten voor elektriciteit en gas... Die worden vastgesteld door de Nederlandse toezicht, mededelingensautoriteit, de toezichthouder. Uh, en die kosten gaan uh, komend jaar voor het eerst in, in jaren flink stijgen. Daarnaast is het zo dat het kabinet een, een deel van de kosten die uh, de samenleving betaalt... voor het subsidiëren van duurzame energie voortaan rechtstreeks uh, laten betalen door de energiegebruikers... En tenslotte, de derde reden is dat ook de marktprijzen voor elektriciteit en gas zeer waarschijnlijk omhoog zullen gaan. Omdat de, met name de brandstofkosten, moet u denken aan olie, gas, kolen, een stijgende lijn vertonen. Ja, het wordt allemaal duurder. En dat betekent dus dat u het nog zuiniger aan moet doen om niet al te duur uit te zijn. Hoe doe je dat? Nou, bij me aangeschoven in de studio is ook WNL's redacteur en verslaggever Wieger Hermer. Wieger, jij hebt uitgezocht wat de wat minder geëikte manieren zijn om te besparen. Op je energie. Ja. Vertel. Want de spaarlamp kennen we wel. En dubbel glas we weten we ook wel hoe dat ook allemaal weer zit. En, zo. en, en de warme trui. Top, de warme trui. Nou, ik heb er zo'n eentje aan. He? En um, ik dacht, uh, we kijken even of we struinen het internet af. En daar trof ik de volgende site. Echt een aanrader. Energiebespaarshop. Nou, en dan kun je allerlei leuke energiebespaarboxen kopen. Wat dacht je van uh, deze? En die gaat op jaarbasis, gaat die jou 175 euro aan voordeel opleveren? En hoe doet hij dat dan? Ja, ik zal hem even aanklikken. Uh, kijk, klik. En daar zit nou ja, onder andere wel die spaarlamp in, moet ik je zeggen. Dus dat is dan weer niet uh, zo origineel. Uh, maar er zit ook waterbespaarder in. Dus als je gaat douchen, dat je niet uh, te veel water gebruikt. Dus dan wordt veel gebruik gemaakt van wind hè, of lucht in plaats van. Uh, al dat water. Uh, voor in het toilet uh, een waterbesparer. Uh, een douchecoach-alarm dat je niet te lang onder de douche gaat staan, Petra. <lacht> <lacht> dus, nee, maar op deze manier. Uh, Jij ja, weet meer dan ik, ja. ja uh, kunnen we 175 euro besparen. En uh, dat moet ook wel, want ja, meneer zei al, het wordt allemaal weer duurder dit jaar. Uh, dat is een van die tips. En je hebt uh, ook nog met de consumenten, consumentenbond gesproken, wat zeiden die? Uh, de Consumentenbond had ook een aantal tips. Dat, ik heb gesproken inderdaad gesproken met de Barbara Den -El En nou ja, Dit zei ze. Eigenlijk is de beste bespaarmogelijkheid wel om elk jaar over te stappen naar een nieuwe energieaanbieder. Je ziet dat die energiemarkt op dit moment volop aan het concurreren en aan het stunten is. En als je nou elk jaar overstapt naar een nieuwe energieaanbieder... profiteer je eigenlijk maximaal van allerlei instap- en aanbiedingskortingen. Zodat je nou, op jaarbasis wel twee tot 300 euro per jaar kunt besparen. Twee tot 300 euro aan korting? Ja. Nou weet ik dat uh, nou ja. Bij de zorgverzekeraars hebben we ook de mogelijkheid om over te stappen. Daar wordt nog niet zo gretig gebruik van gemaakt. Is het anders bij de energieleveranciers? Nou, die energiemarkt die begint echt steeds beter te werken. Met name ook omdat alle administratieve rompslomp een beetje tot het verleden begint te behoren. Ja, want daarom zou je het inderdaad niet doen. Ja, nee, maar die overstap die gaat tegenwoordig heel soepel. Dus ik zou iedereen vooral willen aanmoedigen om inderdaad elk jaar over te stappen naar een andere energieaanbieder. Hebt u nog meer van dat soort handige tips? Nou ja, wat mensen, uh, kijk als je het echt hebt over energiebesparing in en om je huis. Uh, wat mensen zich vooral moeten realiseren is dat sluipverbruik heel veel energie kost. En wat is nou sluipverbruik? Dat is dat klokje in je magnetron of dat lampje van de televisie. Maar met name ook uh, je modem van je computer of je router van je computer. Waar je dus nooit bij stilstaat. Waar je nooit bij stilstaat. En als je dan nou kijkt bijvoorbeeld naar zo'n modem of zo'n router... dat kost je per jaar acht euro aan sluipverbruik... Je kan er zeker een aantal tientjes per jaar mee besparen als je daar wat uh, meer alert op bent. Sluipverbruik dus. Ja, en om dat sluipverbruik nou goed uh, tegen te kunnen gaan kun je in de winkel tegenwoordig stand-by killers uh, kopen. Dat zijn wel de term hoor. Ja, precies. En dat zijn een beetje van die hele handige stopcontacten die je dus echt helemaal uit kan zetten. Zodat je een computer ook echt helemaal uit kan zetten of die televisie helemaal uit kan zetten. Dat is dus er is een verschil tussen uit en helemaal uit. Ja. Precies, want op het moment dat jij nog een lampje ziet of een klokje ziet of nou ja, een koelkast, ook al uh, staat die niet open, dan, dan is hij toch aan. Een koelkast zegt u nu? Ja, kijk, een koelkast kan je natuurlijk niet uitdoen. Normaal gesproken is een apparaat uit als je op de uitknop duwt of als je de stekker uit de stopcontact trekt. Maar een koelkast heeft dus ook sluipverbruik, doordat hij gewoon altijd maar blijft brommen. Uh, een tandenborstel die op de oplader blijft staan. Ja, precies. Ja, dat kost allemaal energie. Al dus Barbara Den El van de Consumentenbond. Nog steeds met mij aan tafel Hans Grunveld, directeur van Vmw kenniscentrum en uh, belangenbehartiger van de zakelijke energieverbruiker. Uh, alles wordt dus duurder. Olie, het vervoeren ervan. Kun je daar nou nog wat aan doen? Nou, daar kun je op zich niet zo heel veel aan doen. De olieprijs wordt, zoals u weet, niet in Nederland... bepaald dan al helemaal niet door de Nederlandse afnemers... Waar je in de eerste instantie naar moet, moet kijken, en dat werd ook al even door de woordvoerder van de Consumentenbond terecht opgemerkt, is natuurlijk besparen. Alle energie die je niet nodig hebt, eh, ja, die kosten die bespaar je. Dat is, dat is de be het beste advies. Daarnaast is het natuurlijk ook verstandig om goed de markt in de gaten te houden, omdat marktprijzen eh, variëren en die verschillen kunnen soms erg groot zijn. En daarmee, door slim in te kopen, eh, kun je dus ook eh, veel geld besparen. En dat is bij de ene energiemaatschappij anders dan bij de andere? Dus, en daarom loont het ook om daar te switchen? Dat, hangt vooral, dat is vooral voor consumenten uh, aan de orde. Voor, voor bedrijven geldt dat wat minder. Uh, de prijs wordt hier, uh, dagelijks en uh, per uur bepaald op de, op de energiebeurs. Uh, en het moment waarop je je energie inkoopt, is wat dat betreft in belangrijke mate bepalend voor de totale kosten die je aan het eind van het jaar betaalt. Dank u wel. Hans Grumveld, directeur van VEMW Kenniscentrum en belangbaardiger van de zakelijke energieverbruik. En zometeen, met subsidie word je nooit een succesvol ondernemer Maar eerst, een ui in India is goud waard En dat geldt voor steeds meer producten Het heeft niet alleen te maken met slechte oogsten Maar ook met speculanten op de voedselmarkt Unilever topman Paul Polman Die klaagde vanochtend over in het Financiële Dagblad Hij zegt, deze stoorzenders drijven de voedselprijzen op En die korte termijnwinsten gaan ten koste van een waardig leven Voor een hele groep mensen Simon Wiersma van ING, goedenavond Goedenavond. De richte kritiek? Nou, voor een deel is dat natuurlijk waar, maar ik denk dat hij daar heel makkelijk de schuld in de schoenen schuift van, van speculanten. En je noemde het net al even, we hebben ook te maken met de groeiende uh, wereldeconomie, groeiende wereldbevolking en die ook anders gaat consumeren. En dus? En als we anders gaan consumeren, dan kan uh, het zo zijn dat als er een misoogst plaatsvindt, uh, dat er een keer die markt heel erg krap gaat worden. En zoals die uienmarkt in India, uh, die dan een keer heel erg duur wordt. En dus denk je, de unilever topman die zegt dus van nou, dat moet, je, dat moet je eigenlijk iets tegen doen, want het kan niet zo zijn dat een basisbehoefte door speculanten de prijs daarvan ja. wordt bepaald. Gaat daar iets gebeuren, denk je? Nee, ik denk het niet, want dat is ook al onderzocht tijdens de financiële crisis in Europa. Hè, dat banken, eh, het probleem met de banken niet veroorzaakt is door speculanten, alleen het effect is versterkt. En, dus? en eh, daarbij ja, gaan wij er niet vanuit. Uh, dat je tegen dit soort uh, uh, ja, beweging kunt optreden. Dankjewel, Simon Wiersma van ING. Het is twaalf over half zeven. Moet je startende bedrijven het makkelijker maken of juist niet? René het CBS Lambo. deed onderzoek naar het ondernemersklimaat in Nederland... en dat leverde een paar opmerkelijke conclusies op. We zien in ons onderzoek dat het aantal zelfstandige ondernemers... gestegen is in Nederland... En bij de laatste meting was 12% van de beroepsbevolking was werkzaam als zelfstandig ondernemer. En dat is duidelijk meer dan de 10% die het een paar jaar van tevoren nog was. En minister Verhagen heeft daar ook op geduid door te zeggen van... ja. Heel mooi dat er een heleboel zelfstandige ondernemers bij zijn, maar we hopen dat er ook een aantal tomtommers bij zitten. Ook Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, heeft de cijfers gezien. Hij wil het ondernemersklimaat in ons land nog meer verbeteren, zodat al die kleine ondernemingen, die nu als paddenstoelen uit de grond springen, door kunnen groeien naar grote beursgenoteerde bedrijven. Hij denkt dat te bereiken door bijvoorbeeld de administratieve lastendruk te verminderen... en de regels van aanbestedingen door de overheid te wijzigen... zodat kleine bedrijven ook in aanmerking komen. Volgens Willem Vermeend, ex-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... en nu hoogleraar Fiscaal Recht en Fiscale Economie aan de Universiteit van Utrecht... is dat een goed begin. De maatregelen noemt zelf goed, maar het is wel één groot probleem. Ik ben zelf ook staatssecretaris minister geweest. En ook wij riepen altijd dat administratieve lasten moesten omlaag. We hebben een geweldige bureaucratie... Als je hier een onderneming wil starten, ben je maanden bezig. En als je het eenmaal bent, ja, het loop je over je schoenen heen, de bureaucratie. Nou, ik ben het met hem eens, daar moet fors in gehakt worden. Die, die procedures moeten sneller, moeten minder ambitieve rolstelomp hebben. Alleen de vraag is, hoe realiseer je dat? Een belangrijk deel komt van Europa af, voorschriften uit Europa, waar je aan moet voldoen. Dus ik ben buitengewoon benieuwd hoe dit kabinet dit gaat aanpakken. Positief dat men het doet, moet ook gebeuren. Maar laat maar zien, zeg ik altijd. Laat maar zien. Volgens Willem Vermeend maakt Maxime Verhagen dus een goed begin. Maar hij vergeet een paar essentiële dingen. We moeten veel meer innoveren. We moeten nieuwe producten gaan maken. En dat is belangrijk om te concurreren met andere landen in, in, in de wereld. En wat je ook zou moeten doen. En dat is een grote probleem wat Nederland heeft. Je ziet weinig doorgroeiende in ondernemers. Het blijven vaak kleine ondernemers. En in het buitenland zie je veel meer. Je begint een onderneming en dan zie je doorgroeiers. Dat worden mooie ondernemingen. En daar zit een groot probleem in. Maar ook de echte lastdruk. De belasting en premiedruk op de bedrijven. Op de loonkosten. Als je vergelijkt met Duitsland... zijn onze loonkosten gewoon de afgelopen 20, 25 jaar... harder gestegen dan in Duitsland. En je ziet, in Duitsland doet, de economie doet het goed... Dus onze loonkosten, dus de druk op de loonkosten, is te veel gestegen in dit land. Bernd Damme is al vier jaar ondernemer en hij is pas twintig jaar. Reken maar uit. Hij ziet de voorstellen van Maxime Verhagen wel zitten, maar of dat nou echt het verschil gaat maken? Kijk, sommige mensen gaan sowieso ondernemen. Hoe rigide je het klimaat ook maakt, of hoe moeilijk je het je ondernemer ook maakt, die, het zit gewoon de mensen bloed in die willen gaan creëren. Ik dus doe het sowieso wel. Maar er is natuurlijk ook een veel grotere groep mensen uh, die het wel in zich heeft en erover nadenkt, maar die gewoon een steuntje in de rug nodig heeft. En als een, bijvoorbeeld een overheid kan zeggen van nou, je gaat starten met je bedrijf en er is een bepaald fonds waar je, je eerst investeringen uit kan halen, maar dus een soort seed fund, um, dan kan dat voor sommige mensen net uh, juist prikkel zijn om te gaan beginnen en dat is natuurlijk goed voor de economie. Volgens Bernd ontstaat die nieuwe tomtom, waar iedereen zo op hoopt, niet omdat er minder papieren ingevuld hoeven worden of omdat een klein bedrijf meer kans maakt bij een aanbesteding, maar gewoon uit pure passie. Wat het ondernemersklimaat ook is, een diehard entrepreneur die overleeft wel. Toen ik begon op mijn 16e, of eigenlijk op mijn 15e, um, had ik op dat moment nog niet zoveel met de overheid van doen. Ik kreeg geen subsidie, ik werd ook niet geholpen, maar uiteindelijk heeft me dat ook niet tegengehouden. Dus kijk, het is, het is leuk dat er bijvoorbeeld nu mooie subsidieregelingen zijn en daar maak ik ook gebruik van. Maar ik denk dat, dat, dat, dat de nieuwe ondernemer die echt de wereld laat zien wat Nederland inhoudt, dat is niet iemand die het zomaar overkomt. Dat is iemand die daar al langer mee bezig is geweest. en die het in zijn bloed zit. en er ook alles voor opgeven. Want met 40 uur in de week. ga jij niet een nieuwe tomten oprichten. Dus het is iets waar je wel een weloverwogen keuze. is waar je echt voor moet gaan. En daar kan Oba het bij helpen. Maar het moet je vooral in het bloed zitten. Zometeen uit de Januari Blues. met een ticket naar de Zon. Maar eerst, ze zijn er om je visum te regelen. Nederlands beleid uit te leggen en de ondernemer op weg te helpen. De ambassade, veilige haven voor de Nederlander in het buitenland. Deze week in avondspits gesprekken met Nederlandse ambassadeurs uit de hele wereld. Vandaag uit Engeland, Pim Waldeck, ambassadeur in Londen. Ik sprak hem eerder vandaag en vroeg hem wat Nederland eigenlijk allemaal doet in Engeland. Ik kan een paar aardige voorbeelden geven. Het ene voorbeeld is dat uh, het energiebedrijf Eneco... dankzij samenwerking met de Britten bezig is... om een heel groot een windturbinepark op te zetten... ten westen van het eiland White aan de Zuidkust. En een ander voorbeeld is dat uh, de Nederlandse spoorwegen... in het noorden van Engeland een franchise hebben... waarbij ze treinen laten rijden. Let op, ze zorgen niet voor het spoor, dat doen de Britten. Maar ze laten maar treinen ook. rijden en die treinen die rijden volgens de Britten op tijd. En dat is een groot aan. voordeel. Anders in het buitenland lukt het wel. Nou, de Britten zijn ook nog wel tevreden over het spoor hier in Nederland. Tenminste, ik krijg altijd complimenten over de frequentie, de efficiëntie... en het op tijd rijden van de Nederlandse treinen. Dus ik kan niet klagen. Dus de Engelsen die willen graag onze expertise als het gaat om uh, treinen. Tegelijkertijd moet Engeland ontzettend veel bezuinigen. Veel meer dan Nederland. Kunnen Nederlandse ondernemers daar nog wel terecht als er zo wordt bezuinigd? Ik denk het wel. Het opvallende, we houden dat natuurlijk nauwkeurig bij, is dat de export naar... Groot-Brittannië op dit moment wel iets is teruggevallen, maar gelijk blijft. En het is interessant om te vermelden dat wij nog altijd naar Groot-Brittannië zes keer meer uitvoeren dan naar China. Uh, het is een bedrag van ongeveer 26 miljard. Gelijkstaande aan 8% van onze totale uitvoer. En dat is gelijk gebleven of... Juist Het is iets teruggelopen, want we waren de derde uit uh, exportbestemming... maar we hebben die plaats aan de Fransen moeten laten. Maar niet te minder, de vierde plaats is ook nog zeer goed... En wij zijn ze ons natuurlijk nu aan het voorbereiden op uh, wat uh, iedereen verwacht en hoopt is dat de economie weer aantrekt. En dat we dan uh, op de juiste plaatsen zitten om Nederlandse bedrijven uh, op de Britse markt uh, op weg te helpen. Maar er wordt dus op dit moment heel erg bezuinigd. Dat ja. betekent dus ook niet dat het veel makkelijker zal worden. Wat betekent dat voor Nederlandse bedrijven uh, die daar zitten of daar naartoe exporteren? Uh, dat je goede producten moet hebben, uh, en <coughs> innoverende producten met name. En uh, dat, uh, dat je vooral moet zoeken naar een, een Britse partner om samen uh, iets op te zetten. Het kan alleen ook wel, maar dat, uh, kijk, het begint er al mee dat Groot-Brittannië toch nog altijd een ander juridisch systeem heeft dan wij hier op het vasteland. En dat, uh, dat leidt nog wel eens tot, uh, tot, moeilijke, uh, tot onbegrip, tot moeilijkheden. Daar kunnen wij als ambassade altijd in het begin even mee helpen om de mensen op de juiste uh, paden te zetten. Maar dan is er met Groot-Brittannië... omdat wij nou eenmaal toch een vergelijkbaar... niet gelijk, maar wel vergelijkbaar karakter hebben... kun je heel goed zaken doen. Want uh, wordt u vaak herkend als Brit? Nou, ze hebben me één keer gezegd... Um, oh, you are Dutch, you are a bit like us. En um, dat geeft ongeveer aan hoe ze over ons denken. Ze hebben ons niet direct op het netvlies staan... Uh, je moet ze altijd even uitleggen dat we een buurland zijn. Ook al zit er een beetje water tussen onze beide landen. En dan uh, realiseer ze zich ineens dat, uh, dat wij uh, toch in het verleden al heel veel samen gedaan hebben. En dat er geen enkele reden is om diezelfde samenwerking. Zij een beetje meer aan de theoretisch technologische kant. En Nederlanders zijn altijd goed geweest in praktische efficiënte oplossingen. En dat geeft een gouden combinatie. U helpt ondernemers op weg. Uh, u kunt ze uitleggen hoe dat werkt met de wereld. Britse psyche. Maar u bent er natuurlijk ook voor de diplomatie. Wat moet u nou het vaakst uitleggen? Um, nou, nou, zoals ik zei, dat, uh, dat, uh, dat er uit onze relatie... Die, uh, kijk, er is een, een, een Nederlandse professor geweest. Die heeft wel eens gezegd... Um, de relatie tussen Groot-Brittannië en, en, en Nederland... is er eentje van unspoken allies. Oftewel, geallieerde mensen die bondgenoten zijn... die uh, van elkaar niet eens weten dat ze het zijn. En wij kunnen uit die goede relatie... denk ik, onder, in, het, in het huidige tijdsgevricht... waarbij zeg maar, de economische diplomatie nog meer aansluit krijgt dan het al jaren heeft gehad... Um, om uh, te kijken of we meer waarde kunnen halen uit die goede relatie. En kunt u dan zoiets uitleggen als een gedoogconstructie? Nee, niet helemaal. Het woord gedogen is niet goed te vertalen in het Engels. En in het begin waren ze ook nogal wat, uh, wat, wat uh, ja, zenuwachtig over wat betekent dat nu weer... Um, maar um, dat is langzamerhand toch wel een beetje weggeëpt. Het is nu duidelijk dat we een regering hebben van twee partijen, die op een bepaalde klein aantal onderwerpen wordt eh. uh, gesteund door een derde partij. Maar voor de rest is het vrij schieten. God issue voor diplomaten op dit moment is natuurlijk Wikileaks. Lekken van diplomatieke verslagen van Amerikaanse ambassades die al wekenlang in het nieuws zijn. Wat merkt u daarvan in het diplomatieke verkeer? Um, ja, een beetje verslagenheid in de zin van... Uh, kijk, zelfs uh, dat is al niet meer uh, vertrouwelijk. Um, ik denk dat het een goed signaal is, een goed, uh, goede waarschuwing... De, uh, voor, uh, voor, voor, voor staten, niet alleen Amerika, maar ook voor andere landen... Uh, om te zorgen dat hun internetverbindingen nog veiliger worden... en uh, nog minder vatbaar voor, voor, uh, voor lekken. Want de diplomatie kan alleen bestaan op basis van vertrouwelijkheid. En als dat niet meer kan, dan kun je er net zo goed mee ophouden. Maar daar, uh, dat is ook een enorme... Uh, hoe zal ik het zeggen in het Nederlands... een setback voor uh, het voeren van buitenlandse uh, betrekkingen... Dat gaat er nou eenmaal om dat je bepaalde dingen kunt bespreken in de vertrouwelijkheid. Die van beide kanten wordt uh, verwacht. En daar word je als diplomaat voor opgeleid. En uiteraard uh, uh, rapporteer je daarover naar je hoofdsteden. Maar het is niet de bedoeling dat dat onmiddellijk op straat komt te liggen. Nee. Heeft u, heeft u uzelf ook nog even gezocht? Control F Waldeck? Nee, gelukkig niet. Want in de periode die het beslaat uh, zat ik ergens anders. Ah, kijk eens aan. <lacht> Geluk. <lacht> Bij een ongeluk. Ik zeg, um, uh, u zegt. Dus dat is, dat is niet goed voor het diplomatieke verkeer. Als dit soort dingen allemaal op tafel komen, open en bloot. Je zou het dus beter moeten beveiligen. Ja, of, of weer postduiven gaan gebruiken. Of, meer, of weer postduiven. Maar merkt u ook dat in de diplomatieke bezoekjes die er worden afgelegd... tussen ambassades, tussen diplomaten, dat je je toch wat meer inhoudt? Nee. Uh, want kijk, want dan kan je ook niet meer werken met elkaar. Het gaat nog steeds op, uh, op basis van vertrouwen. Maar uh, ik, ik, ik spreek voor mezelf, maar ik denk dat vele van mijn collega's... in de Nederlandse buitenlandse dienst... dat wij heel zorgvuldig zijn in het uh, rapporteren aan Den Haag. Uh, en dus ook drie keer omdraaien als je iets vertrouwelijks hebt gehoord. Is dat voor papier of is dat niet voor papier? Dank u wel. Pim Waldek, ambassadeur in Engeland. Bent u vanochtend met verkeerde been uit bed gestapt en gaat alles mis? Maakt u zich geen zorgen, het ligt niet aan u. Het is nou eenmaal Blue Monday, officieus de meest depressieve dag van het jaar. DNL's Martine Verhoef zocht uit of de BV Nederland daar nou last van heeft... of juist van profiteert. Tell me why I don't like Hoe is het met uw Blue Monday? Uh, nou, ik moet zeggen dat ik het... Vanochtend een beetje uh, beleefde in de file en het miezerde. Uh, maar toen ik rond het middaguur uh, hoorde dat het, uh, ja, dat het erg goed ging vandaag met, uh, met de boekingen... ja ...toen uh, moet ik zeggen dat ik me al een beetje uh, yellow begon te voelen. Dus, uh, U werd vrolijk van de omzetcijfers. Ja, ja, absoluut. Dat... Rick van Breda, marketingmanager van Nekkerman. Ik hoor dat, uh, dat vandaag Blue Monday leidt tot meer boekingen. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Uh, het blijkt dat Blue Monday de meest dep depressieve dag van het jaar is. En dat uh, ja, om een beetje die depressiviteit te ontvluchten uh, mensen veel vakanties boeken. En dat is de afgelopen twee jaar uh, zo gebleken. En ook dit jaar blijkt uh, dat we vandaag weer een, uh, een boekingspiek hebben gezien. Ja, en met Blue Monday dan denk ik iedereen wil naar de zon. Ja, dat klopt. Uh, dat heb ik nog even nagekeken, inderdaad, van wat zijn nou de favoriete bestemmingen vandaag. En uh, ja, het blijkt dat we nagenoeg geen wintersportboekingen hebben gehad uh, vandaag, maar het zijn uh, allemaal zonbestemmingen. En wat is dan favoriet? Ja, dit jaar uh, zijn uh, absoluut favoriet uh, Turkije en Egypte, maar ook uh, de Canarische Eilanden en uh, Mallorca doet het goed en doen het goed en de voormalige Nederlandse Antillen. Maar als we nou hebben over absolute uh, in absolute aantallen dan is echt Turkije uh, Sportschool Workout met Peter. Goedemiddag. Peter Westerbeek was het, hè? Dat klopt, ja, inderdaad. Ja, ik bel u eventjes om te vragen wat u op de sportschool merkt. Uh, fitnesscentrum, workout in Zoetermeer, wat u daarvan merkt van de goede voornemens? Uh, ik merk dat uh, leden die aan het eind van vorig jaar eigenlijk uh, wat minder uh, regelmatig kwamen trainen, dat die momenteel het uh, draadje weer hebben opgepakt en uh, zich toch weer regelmatig in de sportschool laten zien. En daarnaast uh, merk ik ook dat, uh, dat nieuwe leden uh, zich wat, weer wat vaker binnenkomen lopen eigenlijk. Dat we veel meer aanmeldingen krijgen dan uh, aan het eind van 2010, zeg maar. En uh, hoe lang is, houden ze dat vol, is uw ervaring? Uh, nou, dat gaat meestal uh, de eerste twee, drie maanden. Dan uh, is het enthousiasme groot en daarna dan, uh, ja, dan wordt het langzaam maar zeker wel wat minder bij sommigen. Uh, zijn er zijn altijd mensen bij die, die, die fanatiek blijven, maar... Nou, de eerste drie maanden is het best eigenlijk en daarna wordt het regelmatig wel wat minder eigenlijk. En hoeveel mensen geven het na één of twee weken al op? Nou, dat zijn er maar heel weinig hoor. Ja, ik na één of twee weken dat zie ik echt maar heel weinig. Ik zie de meesten toch wel de eerste twee, drie maanden toch wel regelmatig terugkomen. Van de studie Ergolijn. Goedemiddag. Ik ben op zoek naar Oekie Kuiper. Spreek je mee? Ik, uh, u bent van zonnecentrum Ergolijn, hè? Ja. Vandaag is het uh, Blue Monday. De mensen zijn wat meer blue dan uh, normaal. De Blue Monday dip. De Blue Monday dip. Wat merkt u daarvan? Uh, dat is niet alleen vandaag. Dat is uh, eigenlijk al een paar weken. Dus na de feestdagen uh, dan is het hier al druk. Dan begint het al bij ons met Blue Monday dip. Komt iedereen dan juist wel of juist niet juist onder de zonnebank? Ja, juist wel. Even voor wat extra zon. En wat extra, ja, wat extra licht, hè? En uh, kunt u aantallen noemen van hoe, hoeveel het toeneemt? Nou, het neemt toe met minimaal 25 procent. Dat is dus een kwart meer mensen onder de zonnebank gaan dan normaal? Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus goede tijden eigenlijk in januari voor u? Ja, in principe wel. De eerste week nog niet, maar daarna begint het. Oké, okay. en kijken de mensen dan ook iets zelfgerenigen? gereinigd? Uh, als ze hier binnen zijn, niet meer. Ja, zometeen kunststof met filmmaker Marjoleine Boonstra. Die praat met Jelle Brouwer. Tot morgen. Voor Wakker Nederland, omroep WNL.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 dit is een boodschap van sieren. Winternachten in tijden van Karlsruhe. Literatuur helpt. Het Writers Unlimited Festival in Den Haag. Schrijvers, film, muziek. 20 tot 23 januari. Writersunlimited.nl. WorldTicketCenter.nl. Ook de goedkoopste hotels en autohuur. WorldTicketCenter.nl. Dit is Radio 1.